Brrrr. muziek kun beter draait dan zomerse muziek... op de ene laatste zondag van juli. Ja, toch? Lekker zomerse muziek van Billy Stewart. Summertime and the leaving is easy. Ja. Heb je dat weer? <laughs> Uh, tot 12 uur nog uh, lekker veel muziek hier bij Go En ik ga je gezelschap houden. En uh, misschien hou jij mij wel weer gezelschap langs de andere kant. En uh, we maken er gewoon een leuk uur van met uh, onder andere muziek van jawel, de Korkies. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Want die gasten zijn me een partij romantisch. Man, man, man, ongelooflijk. Daarom deze mooie If I Had You, Kom je er net bij bij Go. Wees welkom. Goedemorgen. Talking about rocking, talking about rocking, talking about rocking, talking about your world. Talking about rocking, talking about rocking, talking about rocking, talking about your world. Weeks ago here by Gov. En Rock Your World. Nou, dat doen we een heel klein beetje natuurlijk. Met deze disco-dreun uit de jaren 80. Was ooit de tune... Ja... Misschien interesseert het je niks, maar het is maar een weetje. De tune van de daverende 30 of de Nederlandse top 30 van uh, ja, de NPO. Toen de tijd gewoon nog VARA of wie zonder het uit ook weer. Of de NOS. Whatever. Of de Nederlandse Radio Unie. Dat hebben we ook nog gehad. Uh, wel lekker nummer natuurlijk. En ervoor hoorde je Corgis met If I Had You. Straks uh, over ongeveer een kwartier, twintig minuten, dan komt er een... Uh, ja, een reportage voorbij van Jeroen Vergent. Van Hij ging de straat op en vroeg aan u wat is voor u een ultiem geluksmomentje? Hmm. Ik ga daar even over nadenken en ik geef je mijn antwoord over een paar minuten.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 zou wakker worden, zweven door de tijd. Zie het licht door de gordijn. Prachtig, toch? Ja, fantastisch. Ja, eerlijk, nummer kwam begin van het jaar uit, Avond. We kennen het natuurlijk van Boudewijn de Groot, maar Mo maakt er ook iets heel moois van. En daarom in de show. De Bee Gees hoorde hiervoor met Paying the Price of Love... Ik vertelde je al dat ik over een paar minuten... zei ik, een paar minuten geleden dus... je ging vertellen wat mijn ultieme geluksmoment is. Nou, dat is eigenlijk... als ik een, uh, ja, een plaat opzet... ik heb nog zo'n vanille plaat... van Dave Mason. En vooral het nummer The Lonely One. Dat grijpt aan, dat is mooi. Daar word ik een beetje droevig van. Maar aan de andere kant ook weer gelukkig. Ken je dat gevoel? Een beetje uh, dat dubbele. Nou, dat dus. Ik ga het niet draaien, want uh, dan ga ik zitten snikken hier zo in de show. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. We draaien vrolijke muziek op deze zondag. Dus Vandaar Donovan en There's a Mountain. Goedemorgen, blijf bij ons, blijf bij Go tot 12 uur in ieder geval. his skin to find the butterfly within. Caterpillar shed his skin to find the butterfly within. Ik Ach, altijd gezellig. De lieden van Longtour, Ernie en de Shakers. Hier horen ze de Golden Years of Rock'n'Roll. Volgens mij hun grootste hit. En daarvoor Donovan en een hele apart hit. There's a Mountain. Hey, het is tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Weet u het nog? Geluk, geluk is een hangmat waarin je lui ligt. Een wezenloze stilte. De Frank Boeijengroep wist dat toen de tijd heel goed, zeker. Maar is dat voor u nu eigenlijk een Ultiem geluksmomentje in een hangmat liggen? Hmm. Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het u, en hier zijn uw antwoorden. Wat is voor u een ultiem geluksmomentje? Hmm, nou, als ik zomaar met een boek zit in de ja. tuin of zo. Of dat ik denk, oh, mooi weer. nu dan? <laughs> ja. Dat? Een boek nee. en dan moet het wel een goed boek zijn? Ja, een beetje trillen, een beetje spannend. Dat wel. Dus. Uh, dat is het eigenlijk. Wat is voor jou een ultiem geluksmomentje? Nou, ik heb het heel toevallig gisteren deze fiets binnengekregen. Oh wow, Ja, zijn we En nu... hij uh, ja, heeft heel veel technologie en zo. En ik word heel blij van uh, de nieuwste technologie uh, gebruiken. En uh, zien hoe die uh, progressie uh, is in de wereld, zeg maar. Ja, dat verandert een hoop, hè? Ja. Zeker op fietsgebied. Ja. Nee, ik, daar word ik wel blij van. Wat is voor u een ultiem geluksmomentje? Uh, ik ga ja. niet zeggen pakje ophalen, want dat, dat staat in mijn nee, hoofd. Dat vind ik helemaal niet leuk. Nee, vind ik helemaal niet leuk. Nee hoor, de tijd met mijn kinderen en kleinkinderen. Goud. Ja, vind ik goud waard. Kleinkinderen ook al. Oh, ja, ja, Dat dus is dat wel dat mooi, gaat toch? Ja. ja, nee, dat is uh, mijn ultieme geluksmoment. Ja. Wat, wat voelt u dan? Ja, het kan niet beter, denk ik dan inderdaad. Het kan niet beter, ja, dat is echt een gelukkig momentje. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, dat is eigenlijk vooral onze jaarlijkse tocht naar de bergen. Alles wat in de bergen is, is geweldig. Allereerst skiën, fietsen is een goede tweede, maar wandelen is ook heerlijk. Dus ja. uh, straks weer uh, in de zomer uh, lekker wandelen. En, en dat geeft echt een soort van geluk, dus? Ja, zeker. Ja, uh. en, en de kinderen? Ja, die gaat mee, zeker. Lekker op de skis en uh, wandelen ook, zeker. Dat gaat steeds beter. Die leren dat ook vroeg aan op zo'n ja. manier? Ja, zeker. Ja. Lekker dat buiten. Een, dat is echt een geluksmomentje. Ook zeker, ja. <laughs> Gewoon lekker thuis met een muziekje, uh, lekker uh, creatief bezig zijn, maar ook wel graag uh, creatief bezig zijn voor goede doelen. Dat, uh, dat doe ik graag, ja. Dat geeft ook geluk? Ja, dat geeft echt geluk, ja. Uh, een echte voldoening? Ja. Noemt het een goed doel? Ja, echt voor alles. Ik heb pas nog een actie gedaan met een vriendin voor een um, huidziekte van een kleindochter van haar. Dus uh, dat. En ook wel voor uh, woord en daad is de zending hè, die het ja. evangelie brengt in ja. uh, andere landen. Daar doe ik dat voor. En uh, ja, van alles. Nou, het, is, het is de radio. Vertel eerst voor de, voor de mensen. Wat is het voor fiets? Een, uh, het is een elektrische fiets van Van Moof. En die heeft heel veel elektrische technische snufjes uh, Heel veel extra's en zo waar niet iedereen blij van wordt, maar ik wel. Oké, okay. je dus, wordt er echt blij van, hartstikke ja. goed. ja. En uh, schilderen vind ik leuk, dat, dat doe ik ook. Ja, ja dat doe ik ook. Dus dat vind ik ook leuk. Wat is het laatste wat u gemaakt heeft? Uh, een collage van een, uh, een soort stil leven van een tafel met uh, een bloempot erop en allerlei dingetjes. En dan moest dan ook met plakken met uh, papiertjes en met uh, stof en dat. Oh. Dus. Echt een een dus? Ja, ja, ja, ja, ja. Beetje, beetje 3D, dat is het niet echt, want dat schilderij op zich is plat eigenlijk. De vorige fiets, als je het vergelijkt met je vorige, is het totaal wat anders? Ja, heel wat anders, want ik had gewoon een normale fiets, zoals iedereen eigenlijk heeft. En uh, nu hoef ik niet uh, de hele tijd zelf uh, hard te trappen. maar ja, nou, want, uh, Hij is elektrisch, je ziet het niet, maar het zit in het frame verwerkt neem ik aan. Ja, me. in het frame zit het verwerkt en... Uh, ja, gewoon het slot is heel anders en zo, ik hoef geen sleutel meer mee te nemen en zo zulke dingen. Dat vind ik heel erg uh, gaaf okay. en uh, ja, het maakt het leven alleen maar beter, vind ik. Ja, gelukkig, echt een geluksmoment om er mee te fietsen nemen ik aan. Ja, ja. Zeker, zeker. Hij is goed. Ja, het is al best duurzaam, ik vind je het niet eng om hem op slot te zetten om hem achter te laten? Nee, er zit een alarm op, dus uh, ah. als iemand hem meeneemt dan uh, hoor ik dat vanzelf. Oké, okay, gelukkig. Ja? Of lekker op het strand, ja, zulke soort dingen. Niks bijzonders eigenlijk. Jawel, natuurlijk. Ja, wel, ja tuurlijk. voor mij wel. Maar ja. op zich, niet dat ik zeg van nou het moet zus zijn of we moeten grote prijs winnen. Of ja, maar niet ik zeggen punt, de lotto nee, nee, winnen helemaal, of wat ook? Nee, want dat doe ik niet al mee. Dus nee. nee, nee, dat hoef ik allemaal niet. Wat is voor jou een ultiem geluksmomentje? Een geluksmomentje, um, ik denk gewoon lekker rustig op het strand, met vrienden, lekker muziekje erbij, drankje, hapje, gewoon vrienden en de, de vibe eromheen. Dat is belangrijk. Een Oké, okay, het, het Ja, het zweertje. O, het Gebeurt dat deze dagen nog? Ja, zeker, zeker. Het is genoeg warm en weer dus. Ja, zeker, zeker. De vakantie is net begonnen, ik ben nu wel druk bezig met werken, maar uh, als het lekker zonnetje is, dan uh, een terrasje is altijd welkom. Wat is voor u een ultiem geluksmomentje? Oh, dat kunnen hele kleine dingen zijn. Ja? Ja, ja. dat kan uh, een zonnetje in de tuin zijn en dan een lekker bakje koffie in de, in de tuin drinken in, zon, in het zonnetje. Ja, dat vind ik al, hele, dat vind ik al geluksmomentjes. Ja. Of een ijsje zo met, uh, met je dochter zo, uh, in de winkelstraat. Dat zijn geluksmomenten. Geen ingewikkelde dingen. Hoeft niet per se. Nee, nee hoeft niet per se. Nee, een, geluk een, moet je een beetje uit de kleine dingen halen. Kijk, ja, ja, daar wilde ja. ik net naar gaan vragen. Ja, ja, ja, kleine, ja, dingen. Ja, ja, ja. kleine dingen, is heel ja, simpel. Kijk, uh, ijsje ja. he, in de winkelstraat. In het of zonnetje. Uh, In het zonnetje. Nou, dat zijn geluksmomentjes. Dan ga ik het niet verder verstoren en geef ik u een beetje mee van het programma. <laughs> dan weet u waarvan ik ben. Hartstikke bedankt. Dank u wel. <laughs> Dank u wel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Dropped a pin to my parking spot The bar was hot, it's 2am, it feels like summer Happiness is a butterfly Try to catch it like every night It escapes from my hand. To a girl who's already hurt I'm already hurt If he's as bad as they say Then I guess I'm cursed Looking into his eyes I think he's already hurt He's already hurt I said don't be a jerk Don't call me a taxi Sitting in your sweatshirt I just wanna dance with you. Hollywood and Vine, black rabbit in the alley. I just wanna hold you tight down the avenue. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you, I dance with with you. baby. I just wanna dance, dance with you.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 Toch? op zo'n zondagmorgen uh, Sydney Younglet. En uh, If Only I Could. En uh, Happiness is a Butterfly van Lana Del Rey. Dat is wel grappig, want er zit zo'n zinnetje in... dat uh, wat nou erger is, een, ja, een relatie met een uh, seriemoordenaar of ongelukkig zijn. Nou ja, whatever. Soms moet je naar die teksten luisteren van die liederen... en dan denk je bij jezelf, mijn hemel, waar hebben ze het over? Klinkt het heel gezellig, maar is het natuurlijk heel vreed en wrang. Maar goed, dat vertel ik maar uh, bij uitzondering bij zo'n litons bederf ik misschien je zondagmorgen. Ik kijk even in de agenda hier bij GoFM. Uh, uh, en dan ga ik even naar de website, go-rtv.nl. En daar zie ik staan, 28 en 29 juli wordt wijtje weer georganiseerd aan de Mauritsweg 11 in Isendikke. En wie treden daar in hemelsnaam allemaal op? Nou ja, van dik hout, nou dat betekent feest. Elephant, Kids with Buns en Tunnel Vision. Nou, dat wordt dus echt uh, feest, jongens. En meiden, dat uh, is mooi daar zo. Dus uh, dat allemaal komend weekend. Dus nog even een weekje werk. Of uh, als je vakantie hebt, nog op een stretcher liggen ergens. Of op een uh, strandstoel. Maar uh, vrijdag en zaterdag is het groot feest in IJzendijken. Meer informatie vind je op onze website. Go-rtv.nl hey, hey, hey, oh! Ik kan er niks aan doen.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 mannen van Chicago. Een uh, roemruchte band met echt geweldige muziek en een stapel LP's, want dat was toen nog zo. Nou, dus niet te overzien. Dus echt ongelooflijk. Uh, en aan het einde van hun bestaan, zou je kunnen zeggen, kwamen ze onder andere met deze muziek. Uh, Look Away uit 1990. Verder hoorde je trouwens Flemming, nummer van vorig jaar. Leuke hit. Automatisch. Je hoort het hier allemaal bij GoFam op de zondagmorgen van Go. Het is alweer bijna 12 uur, het schiet op. De tijd is aan het vliegen. En we hebben nog, toch nog ruimte voor een paar nummers. Hier is onder andere Helen Shapiro. Mm-hmm. <laughs> Zo'n zomerklassieker zou je kunnen zeggen. bij Go Jerry, Betje beetje meelig lied natuurlijk. Die man had enorme bakkenbaarden, weet ik nog. Ongelooflijk. Je zou YouTube-filmpjes moeten bekijken. Of, nog beter, je zou eens naar onze muziekcentrum kunnen gaan. Go TV, hè? Dat kan allemaal via onze website, go-rtv.nl. Er zit een linkje, kun je gewoon naar onze tv zenden. En daar komt deze videoclip ook nu en dan voorbij. En dat is best wel leuk, trouwens. Dan heb je een muzikaal behang in je huiskamer. Kan gewoon op je smart tv, hè. go-rtv.nl Nou, de show zit erop. Kijk maar naar de klok. Het is zo'n beetje voorbij. Ik heb nog één prachtig nummer voor je. Nou, meer melig eigenlijk. Van André van Duin. Het naaimachine lied. Nou, dan hoor je hem al aankomen, denk ik. Ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor vandaag. Ik wens je een hele fijne dag vandaag. En ik hoop dat je er weer bij bent volgende week zondag om 10 uur dan zit ik hier weer. En dan hoop ik jij weer bij je radio, of gewoon dat je lekker bezig bent in huis. Dus tot volgende week. Hey jongens, jongens, hij, ik ben net tot het belangrijke ontdekking. Gekomen. Jullie? Hey, wie Hé, luister? Dat de Nijmen zien de en niet machine niet. Dat de niet, zien de niet maar niet. Dat de Nijmen zien de en niet maar niet. Van één, twee, drie, allemaal. Nijmen zien de niet niet. Dat de naim zien de niet machine niet. Dat de Nijmen zien de neiden niet maar zien er niet. Wat een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 ik was me niet eens opgevallen in het begin. Kijk, ik denk. Ze kunnen die een kan wat die ander kan. En die ander kan niet wat die ene kan. En zo zit het eigenlijk. Hè. Amazing. Jij laat ook even gemijd hoor!